We beginnen de les, elf van pri etz haim. Pagina 3, de regel 25. U adam afkiet nishmato, bapasuk. Bejat ha ruhi, kodem shi jeshan. Bejat maar ik heb het 25. Oké, Adam heeft En wanneer de mens zijn neef toe In de pasuk, wanneer hij een vers uitspreekt: Beët half In jouw hand van Hashem. In jouw hand, in jouw hand, hand van Hashem. Af Kidruhi zal ik mijn Ruach toevertrouwen. Kodem Sheeshan, voordat hij in slaap valt, bejaad, dat wil zeggen, bejaad de Malchut, in de hand van de Malchut geeft hij zijn neefjes, daar komen alle zielen vandaan. Als hij me gaat deschen tot hem, let op, dan zei de Malchut, vernieuwt hen, vernieuwt die zielen. In de ochtend, s ochtends, wanneer de mens opstaat, 26. Om wie geen lavouche, nodt niet lavouche mechadash. Let op. En wat hij ze zegt, en wie geen lavouche heeft, wie geen bekleding heeft, dat is wat wij noemen de bescherming van Hashem. Dat is dat wat omringt de mens. Um, uh, door de, door de bina, de schittering van de bina. En, en beschermt zij hem, en de mens is net als zon. De mens kan je zien als zon, als zeeranpinenukwa. Zeeranpinen is boven de gazee, en onder de gazee is de plaats van de malgoed. En de negie van de zeeranpinen zijn daar gestopt in de malgoed. Dat is onder de gazee, is de... Uh, uh, daar heerst de noekwa, als het ware. Dus dan hebben we, de mens is net als zon, en dan de bina, dat um, lavouche, bekleiding, als het ware, dat schittering van de bina, scheen dan aan de mens en bekleed hem van top tot teen. En betekent, be bekleed hem, bescherming biedt hem tegen de klipot. Dan zegt hij dat, 26, hoe mis je lavouche en wie geen lavouche heeft, Onthoud dat woord lavoers, ik ga niet steeds dat noemen uh, bekleding, omhulsel, etc., want dat helpt niet. Die beschrijvingen uh, zijn, hebben geen kracht. Indirect, natuurlijk, geven ze ook wat, maar, maar steeds proberen die begrippen, kabbalistische begrippen, gebruiken zoals zij zijn in klinken en geschreven zijn in de hele taal. Dat is de taal van de schepper omdat in die letters in alles zit, zit de weergave van de van zijn krachten van zijn eigenschappen van de boom des levens dat vind je in geen andere taal duidelijk, herinner je nog dat wij hadden allemaal één taal voor de babylonische spraakverwaring er was alleen maar één taal van de, voor de hele mensheid oké, okay, kan kan zeggen toenmalige mensheid maar dat doet niet dat in de wortels van alle zielen waren toen al aanwezig. En allemaal spraken ze Hebreeuws. Want dat is de taal van de schepper en de taal van de mens. die Van de innerlijke mens. Oh, dat is misschien goed te zeggen. Dat is de taal van de innerlijke mens, is de taal Hebreeuws. En goed opletten wat ik nu zeg. Het is, komt ook uh, door de Rohakodes, door de Heilige Geest. Dat zeg ik voor het eerst. Het komt bij mij voor het eerst op. Dat. De, innerlijke, de, de taal van de innerlijke mens, van elke volk dan ook van elke mens op de aarde, is het Hebraeus. Duidelijk, want dat is de taal van de schepper. En de taal van de innerlijke mens is de taal wat de zijn, ook, zijn perceptie, zijn uh, waarneming is ook naar... Uh, hij luistert er goed naar en be begrijpt de innerlijke mens... Uh, direct of indirect, de taal van Hashem. Dus de taal van de innerlijke mens, van welke dan ook, is de hele taal Hebreeuws. En let op, maar na het uh, vanaf uh, dat, dat gebeuren van de Babeltoren, Babylonische spraakverwaring, is alleen betreft alleen de uiterlijke mens. De uiterlijke mens werd werd uh, verkregen toen de mensheid van de, de. Elke mens of de. Een volk heeft ook zijn eigen innerlijke, innerlijke gedeelte en uitwendige gedeelte. Dus elk volk, volk kreeg of bevolkingsgroep kreeg zijn eigen taal. Dat betekent de taal voor zijn. Uh, voor zijn ten behoeve van zijn uitwendige mens, let op, dat is iets wat ik zeg, is uh, absoluut onbekend, want we weten niet de structuur van de mens, uh, uh, het is boven het begrip van de wetenschap en religieuze, religieuze wereldbeschouwing, wat ik vertel, aan jullie vertel. Dus de innerlijke mens, die behelpt zich, die luistert naar de uh, naar het Hebreeuws. het betekent niet dat je moet uh, Hebreeuws spreken, zoals so het in ieder is, zoals zij in Israël praten, het Hebreeuws. want zij praten uh, het Hebreeuws, maar uh, voor hen is het Hebreeuws. let op, voor in Israël het Hebreeuws wat zij spreken, wat in de kranten is, ook over koetjes en kalfjes, dat is voor hen het uiterlijke, de uiterlijke taal Hebraaus, dat hey, is, ah, oké, okay, het is afgeleid van de Torah, maar de en natuurlijk is het ook een grote zegening om natuurlijk deze taal ook te spreken, want voor 75%, misschien, of 70, weet ik niet, 75 ongeveer, bestaat die uit het vocabulaire uh, uh, van de Torah. Of de basis, ik zou zeggen niet voor 75%, want uh, de hele Torah heeft alleen maar... Uh, Pak weg, let op wat ik zeg: alleen maar iets van 6000 items. 6000 woorden. En natuurlijk komen door hun, hun, hun afleidingen van de woorden uh, niet inbegrepen. Maar 6000 woorden, dus de, de stammen van, van woorden, zijn uh, de hele, hele Torah. Dus eigenlijk is het. Uh, wat is dan 6000? De mens hier in deze wereld, gewone mens. Uh, gebruikt al, uh, uh, weet al, en gebruikt al veel meer woorden. Dus het valt niet, is niet moeilijk, maar het is niet onze doel om, ons doel om het Hebreus te spreken, maar het Hebreus van de Torah en de Kabbalah. Dat is wat de taal van Hashem. En daarom, bijzonder, in het bijzonder in dit werk wat we leren, zullen we veel dingen aantreffen die zonder... Het zien van de woorden, zonder te hen eh, ook eh, eigen te maken, je hoeft ze niet uit je hoofd te leren, maar herkennen. En steeds meer herkennen dat je weet, ook herkennen niet alleen naar schrijfwijzen, maar ook naar geluid en koppelen bij elkaar. Dat is must. Anders, eh, anders verwaal je in dat... In, in die, en dan zie je dat alleen maar als, als last, veel, zoveel informatie. Want alles is opgebouwd hier op de gematria. Gematria geeft de kracht, niet alleen gematria, alle andere aspecten van de kabbalistische uh, meet, uh, instrument waarmee men de krachten uh, uh, uh, kan weergeven in de uh, dimensies van... Uh, in de verschillende soorten dimensies van uh, getalwaarden, volgorde uh, uh, afkortingen dus de notricon, de eerste letters of de tweede letters worden, uh, uh, worden uh, uitgehaald eruit gehaald of onder benadrukt, en dat daardoor worden zekere. zekere uh, wetmatigheid uh, uh, eruit gehaald en uit, aan ons uitgelegd. Allemaal naar de wetten van, de, van het heelal. Hoe zij weten hoe in deze taal, met deze taal om te gaan, ook deze systemen van het uh, ontleden, als het ware, van uh, kabbalistische betekenissen. Allemaal komt van, het, van de boom des levens. Maar alleen in deze taal geldt het. Om um is lo lavouche, let op 26. En wie geen lavouche heeft, ik herhaal het nog een keer. Nog een keer misschien zal ik herhalen, maar ik maak het eigen zelf. Wie deze lavouche niet heeft, bekleding. Van de binadus, zoals we dat zeggen, soms, soms, lo lavouche mechadas. heeft men aan hem een nieuwe lavouche. Sochtens, wanneer de mens dus opstaat, als hij s'avonds uh, zijn toevertrouwd, zijn nefes, zijn ziel toevertrouwd aan de malgoed, af te well, heb duidelijk door, en, en dan zegt hij dan dat vers, wat hij zegt, bij het in jouw hand vertrouw ik toe mijn roog, en natuurlijk met de juiste kavana dan, uh, s'ochtends, uh, verkrijg je dan weer, Lavouch die hij hey, uh, niet al niet meer had. U mij. Uh, dus geef men die Lavouch opnieuw. umi mij 26 na de punt. umi mij. Jes lo Lavouch. Elis en helas koch. Hij me gezegt o. Oto. 27 wenoten het bo koch. Let op. Dus wie dat niet had, wie dat lavoes niet had, door een grotere zonde hebben we geleerd. Die wordt die verkregen dan door, door wat wij hebben geleerd ook in onze lessen. Door, die, door dat, ook dat gebed uit te spreken of de houding van het gebed wat ik jullie had geleerd. Ook, ook, dat is ook van, dezelfde, van de, hetzelfde uh, aspect is um, zoals, uh, zoals we dat geleerd over de vier vier uh, vier vormen van dood gaan. Ja, dat, dat wat we hebben geleerd in zo'n gebed wat we hebben dat geleerd uh, s voordat je voordat jij voor in slaap valt. Dan heb je vier, heb je dan vier stadia. Maar wat betreft maar in de woorden van zoals so zoals so dat zoals in dat Sidur staat in de orde van het gebed, gebeden. Daar is dit dit uh, dit Bij het kaalkietrochie in jouw hand zal ik mijn ziel rooig toevertrouwen. Alles staat in dat boekje wat dat bestandje wat ik naar jullie had verzonden. Kan je dat daar altijd vinden? Daar staat in de linker kolom. Linker kolom kan je vinden. Onder uh, bij het slaapvallen, slapen, vallen, dan slaap, vallen in slaap. Of zeg je dat bij het uh, afsavonds, naar bed, een gebed wat men uitspreekt wanneer men naar bed gaat. Dan kan je zelf zelf opzoeken daar en uh, zien de para, met parallel in het Hebreeuws. Bij het uitwerken van lessen, zo nog een keer heb ik gezegd aan jullie al had ik jullie al gezegd. We zullen dan een volledig stuk van het gebed plaatsen in de tekst. Zodat, je, zodat jij hem al direct al in volle, volle omvang zal aantreffen. Nou, dus dat is wat hij zei, God zei ons over iemand die geen lavouche al had toen hij naar bed ging. Dat wil zeggen dat nou, hij had gezondigd. Wil het zo maar hij heeft geen lavouch meer. Maar door, de, door, dat, door dit wat hij ons had verteld, verkrijg je ook de nieuwe, opnieuw de nieuwe lavouch in de ochtend natuurlijk. Om meer is hij lavoes, maar wie wel de lavouch heeft? Alleen dat, alleen dat die uh, uh, verzwakte zijn kracht, dus we door, door een lichtere zonde, hier me gezeket tot, o. zij maar goed, alleen uh, verwijzing, dus antecedent, wie is dat, zij, Hij, zij, dit is de malchut, goed, zij me gezeket tot, o. zij uh, versterkt hem, versterkt deze lavush van de mens, die door een lichtere zonde verzwakt werd, 27 wint het bokoor en geeft in hem geeft in hem kracht. Ik zeg het niet aan hem, zoals in het Nederlands, maar zoals het in het Hebreeuws staat. Ze geeft in hem kracht. Probeer ook goed uh, aanvaarden, die, ik zeg niet, mijn Nederlands is, laat de wensen over, maar wat ik probeer te vertellen, is, is alleen juist die Voorzetsels enzovoort, dat die gebruik ik naar het bruisse, probeer ik te gebruiken naar, uh, naar de hebreeuwse zin zoals het daar uh, um, weergegeven wordt. So, not, en zij geeft in hem, zie dat, niet aan hem, maar in hem de kracht. Je ziet dat, in hem, want punt 27. Na de eerste punt. We hol ze baora boker. Kmo hebben de lebekarim, rabba We dit de is dit Dit is is van uitspraken uh, van de Torah geleerde, maar ook van de, de versen uit de heilige, het heilige schrift. Dus hiermee leren we ook flink van de Torah, van de Torah, van de hele Tanach eigenlijk, maar ook dingen uit de Talmud enzovoort. Dus dat is even een, een extra dimensie, extra kracht geeft het aan ons, en ook dat wij leren dat erbij. 27. Na, na de eerste punt. We gooien ze Baura en dat is allemaal in, in het licht van de ochtend. Zochtens gebeurt het. Kmoshakatu, zoals geschreven staat, ook weer in Tanach. Ik zeg het gewoon in uh, ruwweg. Tanakh, om niet aan te duiden, precies waar het staat, is niets. le Bakarim staat geschreven. Zij zijn vernieuwd tegen de ochtenden. Rabbi moet Groot is jouw geloof, of jouw vertrouwen in jou. Voor Hashem, aan Hashem, men zegt. Punt 27, na de laatste punt. We ze az baboker, 28. Halidei, Shem, Keel. Het is Aleph, Lamet Onder Aleph staan die twee puntjes horizontaal, die een klank E weergeven. Dus E en l. Nog een keer ik herhaal het. En ik, ik spreek het uit als Keel. Omdat, uh, omdat wij aan het leren zijn en niet aan het gebed. Dat is de naam van Hashem de naam van Hawaai, die ingebed is in de spira gesed. Maar het is wel een heilige naam natuurlijk, ook in naam van Hashem. En dat moet je niet doen wanneer jij gewoon leert iets. Jij kan het wel, moeten, niet moet, maar jij spreekt het wel uit, wanneer je in het gebed, in het gebed verkeert. Dan wel. Maar niet gewoon daarom, en om dat te vermijden, te vermijden dat ik het uh, zo uitspreek, de naam, want het staat geschreven, de naam van Hashem, de naam van Hashem moet je niet uitspreken in ijdelheid. Uh, daarom doen we dat, dan voegen we dan eraan toe, aan de voorkant, een, een klank K, en wordt het dan keel, keel, keel, keel. ik kan het zo, keel zeggen, Hele. keel in plaats van allef, lam het, hoef je, hoef ook hoef je, hoef al geleerd, maar nog een keer je, hoef en deze vernieuwing, nasa asbaboker, wordt dan, dus uh, komt tot stand dan in de ochtend. Dus wanneer de mens dat s'nachts, s'avonds, dat zegt, en de intentie heeft, dat hij vertrouwt zijn ziel aan hem, hem al goed, dan gebeurt het bij hem, uh, uh, die, deze vernieuwing in de ochtend, 28, de shemke, let op, door de naam Keel. Welke naam? Kijk, nou geeft je ons nu ook de, uh, de, duidelijk wat het is. Wij We weten dat maar nog een keer verder. Hij gaat het uit, uitleggen ons. Welke naam Keel is Geset. Hamitorer Baboker die uh, opgewekt wordt in de ochtend. We weten dat in de ochtend wordt het opgewekt. Basot weyashkem Abraham baboker in het geheim, zoals het geschreven staat in de Torah weyashkem Abraham boker en Abraham stond vroeg, in de ochtend vroeg op. Dat is bij het uh, brengen van over van zijn zoon, van Israël. Daar staat het geschreven. Het is erg merkwaardig, erg geweldig uh, om uh, dat altijd voor de geest te houden, dat ochtends heb je geest. En ook bijvoorbeeld in dagelijks leven, als ik dan ochtends naar de mensen keek, omdat ik uh, de train mezelf, door, door, of de, niet train mezelf, maar de Kabbalah leert me, traint mij in ook de perceptie, Diepe perceptie ook in deze wereld. En dan zie ik ochtends mensen. Dan kan ik... Uh, voor mijn gevoel zie ik wel... Wie wel gezondigd gaat De nacht en waarvan daarvoor en wie niet. En wie sterk en wie minder sterk. Je kan het ook met een bloot oog, met bloot oog zien. Dat iemand s'nachts... Maar zacht, bijvoorbeeld in een discotheek geweest... Of veel in een glas... Veel gedronken had of uh, andere dingen eruit, eruit gespook, allerlei dingen gedaan die waardoor ik zie niet alleen gewoon kan je met bloot oog kan je het zien maar waar, waar, waar, waardoor ik ook zie dat ook uh, ook de aard van zijn zonde het is gewoon door het door, door, door wat je leert dat het uh, wordt uh, word ontvankelijk, ook voor het zien uh, van, in de ander, niet dat hij in de ander ziet zijn eigen uh, zonde. zonde, maar hij ziet het resultaat, het resultaat van de zonde, zit hem in de uitstraling, Zit hem in het gezicht, in allerlei facetten van uh, zijn uh, uitstraling. Duidelijk, niet zozeer aan zijn lichaam, maar uh, de uitstraling dat ook eruit komt, ook, wordt ook zichtbaar uh, in zijn gestalte, in zijn, gez zijn gezicht, straalt, al, straalt uit enzovoort. En aan de andere kant zie je ook iemand die uh, geconcentreerd was, misschien s'avonds, en die tamelijk uh, uh, beheerst en rustig is. O zochtens die wel profiteert van een stukje geest, eigenlijk. Gewoon, om, door, door, alles is, ook in onze wereld, die leeft naar vier stadia van de wens om te ontvangen voor zichzelf, alleen ontvangt voor zichzelf, kan je deze gradaties waarnemen. En dat is wat hij zegt. Uh, we we gieden nog een keer, 27, na de laatste punt. We gieden dus zijn, deze vernieuwing is uh, geworden dan in de ochtend. In de ochtend kan men dat, is dat, uh, vindt het plaats. 28. Aridei Shem Keel, door de naam Keel. Welke naam van de naam Keel is geset die opgewekt wordt in de ochtend. Was in het geheim zoals het geschreven staat, waar je schem Abraham bebouwt. En Abraham stond vroeg in de ochtend op. Ik had jullie ook verteld over ook zelfs dat de dingen die moeten gebeuren, die dan uh, pijnlijke dingen die ook moeten gebeuren. Ook zij die worden voltrokken vroeg in de ochtend. Het is overal in de wereld hetzelfde. En dat is allemaal komt van boven, dat men intuïtief heeft men dat in, in de gaten, men, men, is gehaan, men, eh, men zich schikt aan een bepaalde orde, dat men eigenlijk niet weet hoe, maar men overal in de wereld men, eh, het naleeft. Bijvoorbeeld, als men eh, ergens nog eh, vroeger in de vroegere tijden, aan alle tijden, eh, en tot nu toe. In, in, landen, in landen waar bijvoorbeeld een uh, doodstraf wordt nog toegepast. Maar vroeger was het in, in vele landen, was het en over, over de hele wereld was het zo. Maar, maar dan gebeurt dat, vindt het plaats, uh, in de regel, ik zou zeggen altijd. Natuurlijk zijn er al die, al die uitzonderingen, maar met, normaliter vindt, vindt het plaats zeer vroeg in de ochtend. Omdat... Men is als het ware zichzelf of bewust of niet bewust, maar omdat zeer vroeg in de ochtend heerst de geest. En dan, dan gaat men die gevangenen of dus die misdadiger of wie dan ook eh, terechtstellen uh, in, in de omstandigheden waarbij, in de omgeving waarbij. Uh, men zichzelf als het ware dekt, door een stukje geest. Dat het niet cru, dat het niet uh, vreed, dat het geen wreetheid zo uh, in vrijheid, dat het niet in vrijheid zo plaatsvinden Zelfs die, door die, die uh, zij die dus die, dat uitvoeren, ook zij moeten moet wel worden beschermd in een zekere uh, Maten om voor die onnodige vrede. Vrede, ja, omdat zo wordt het altijd zeer vroeg in de ochtend, als het uh, in de zomertijd, dan doen we, do, doet men dat om vier, vijf uur de ochtend, wanneer even net nog het licht aanbreekt, dan wordt het uh, zeer vroeg uitgevoerd omdat de, dat is dan is de de gesed heerst enorm, in, in, gro in zeer, zeer grote mate heerst. De gesed, omdat de mensen dan, s ochtends, vroeg, uh, zijn ontvankelijk voor een stukje gesed. En smiddags heerst al, begint al, na de middagpauze zie je ook op je werken waar dan ook zitten, de mens drukker wordt. Zijn woerah gaat, uh, neemt toe. En s'avonds zie je dan een heel ander mens voor jezelf. 28. Na de punt. We zeggen hoe Masha noem riem babirkat, 29. Jzer. Amehadesh betovo behool yom tamid maaseb maase Basot chadashim la bekarim kanal. We zeggen, en dat is wat wij zeggen, let op, dat is wat wij zeggen in het gebed, wat men, wat ochtends, wanneer men, dat is wat slaat op ons, wat wij gaan leren dus. Het gebed van dat gebedboek van Sidoer, wat, wat standaard is opgemaakt, dat is wat hij ons nu vertelt, maar hij vertelt ons dat, dat is wat wij zeggen in het gebedboek, Bebirkat Yotser in de zegening van Yotser, hij had het al genoemd, dus zo'n beetje uh, een derde van het, van het gebed, ochtendgebed bijvoorbeeld, ongeveer na een, een derde gewoon ruw genomen, daar komt dat gebed uh, kom je dit gebed tegen dat voorbereid, voorbereidingen voorbereidingen treft bij het staand gebed, en dat heet Yotzer Or Baruchet Hashem Yotzer Or, over Hei die uh, het licht uh, interessant staat dat daar zo leren dat hij die het licht vormt en de duisternis eh uh, creëert. Duisternis creëert. dat is interessant, we zouden denken dat het anders moet zijn, zou so moeten moet zijn dat hij he, het licht eh uh, creëert en de um, duisternis vormt. Maar het is niet zo. En waarom we dat zien? In dus in deze zegening, Jotzer, dus Jotzer betekent hij die schept. Hij, nee, hij die vormt, hij die vormgeving geeft. Ook Jotzer is het ook genoemd de former hij die de vorm geeft aan de wereld. De schepper ook, wel de schepper, maar dan in zijn hoedanigheid van die, hij die schepping eh, die zijn daden verricht uh, in de wereld Jetsira. Daarom is het ook Yotzer. Terwijl, terwijl de schepper komt, het woord schepper gebruiken we Bore. Hij, hij die schept, of Bore, hij die, het woord Bara, schip, van het woord, ja, dat is dan van het woord van de naam, uh, kenmerkt de naam Bria. En dus nog een keer, dat, dat is wat uh, wij zeggen in, het, in de zegening van Jotzer, en dat kan je ook nog onthouden, probeer dat nog een keer, dat begrip, want dat is een begrip, Birkat Jotzer, zo heet het. Birkat Jotzer, de zegening over Jotzer, over dat begint, dat de zegening die sla, ga, gaat over de zegening van hij, hem, hem, hem die vormt. woord, dat is zo so heet, zo so, so zijn de woorden dat. Dat Omechadesh, hij die vernieuwt, 29, vanaf dus twee, het tweede woord. Hij die vernieuwt, dat zijn woorden daar in deze zegening. Hij die vernieuwd betewo, door zijn goedheid, begoljong, elke dag, tamiet, permanent, voortdurend. Maar ze de daad van de, de scheppingsdaad. Basot in het geheim van, zoals geschreven staat, gadashim lebakarim, ze, ze, ze worden vernieuwd tegen de ochtenden, zoals boven gezegd.